Vooral op de wegen naar het zuiden is het dringen. In Italië zijn er vooral problemen op de snelwegen vanuit Milaan naar de Adriatische kust. Mensen die vanaf het Gardameer en uit Toscana terugkeren naar Nederland... kunnen in het noorden van Italië in de file terechtkomen. Toen besluit het weer, periode met zon, het is 22 tot 26 graden. Morgen is het droog en bij flink wat zon wordt het dan 22 tot 27 graden en er staat iets minder wind. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat voor knooppunt Vels een 3-kilometer file. En zojuist ook een spookrijder gemeld op de A6. Emmeloord, Lelystad. Daar komt u tussen Lelystad en Urk een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechtsrijden en probeer de spookrijder te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad... dan komt u een spookrijder tegemoet.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 Het cultuurmagazin van de avond, Hans Smit. Goedemiddag. Hoop je hem te zien, ook via uh, radio1.nl. Dan kunt u zien dat er bij mij in de studio Jacques Friens zit. Sinds enkele maanden heeft het kinderboek in Nederland... namelijk zijn eigen ambassadeur. Jacques Friens is zijn naam. En wie kan kinderen beter de liefde voor het uh, lezen bijbrengen... dan de oude schoolmeester en schrijver van klassiekers... als meester Jaap en achtste groepers huilen niet. Uh, ook uh, allerlei uh, boeken die zijn verfilmd inmiddels, hè? Ja, hoeveel? Uh, ze zijn nu met het derde boek uh, bezig. Zij hebben ze <laughs> ja, ja. Wat? Uh, uh, en... de eerste een tv-serie gaat uh, Tien Torens diep over uh, drie kinderen die in de Mijnstreek opgroeien. Yeah. En uh, nou, daarna is de achtergroep is niet uh, verfilmd en het heeft zelfs een uh, Gouden Kalf uh, binnengehaald. Daar was ik heel trots op. Yeah. En nu is eigenlijk dezelfde uh, groep mensen is uh, uh, oorlogsgeheimen aan, aan het maken. En die moet volgend jaar klaar zijn. Hè? Ze zijn nu, nu volop bezig. Ja. Ik heb uh, afgelopen weken ben ik een paar keer bijgewezen. Ik heb ook een heel klein rolletje gedaan in de film. Kan Is dat niet elke keer het geval? Ja, of? klopt. Ja. <laughs> ja, ja, ik vind het ontzettend leuk om. Ik hou van toneelspelen sowieso, maar. Ja. Ik vind het wel heel erg leuk om, uh, omdat je dan nou ook op een andere manier erbij betrokken bent. Dan ben je, zit je niet maar alleen aan de zijlijn en, en kijkt uh, hoe uh, hard ze bezig uh, uh, zijn. En zegt de regisseur er niet van, nou oh, dan heb je die schrijver weer die, die zich al Nee, nee, ik of? kan het met Dennis, uh, Dennis Bots is de regisseur, kan ja. ik het erg goed vinden. En uh, hij vindt het ook heel leuk om mijn boeken uh, te verfilmen. Toen hij net van de Filmacademie af was, uh, toen heb ik hem ontmoet. En dat is al twintig jaar geleden. En toen riep hij al: Ik wil boeken van jou verfilmen. Dus dat contact is eigenlijk altijd wel goed geweest. Kennelijk zijn ze zo geschreven dat je heel snel er een film ook in ziet, misschien. Of heeft hij, heeft hij dat alleen? Nee, ik, ik hoor het wel vaker. En dat vind ik wel een heel groot compliment. Mm. Dat het kennelijk uh, stimuleert om er een mooie film van te maken. Ja. Ja. Goed, ik, ik ga het komen nu met u praten over, uh, over het ambassadeurschap, over de kwaliteit van het onderwijs en, en ook uw muzikale voorkeur, want u heeft wat, wat muziek uh, ja. uitgekozen. Eerst maar eens even dat ambassadeurschap. Dat, dat, dat is niet zomaar een functie. Er hoort zelfs een sherp bij, heb ik begrepen. Nou, een, een ketting. Een ketting. Moet ik hem even... Uh, ik ja, is, ja, ik de, de, weet niet of mensen de zitten de te kijken. kijken. Maar, oh, dat ja, gaat is, een doosje open. Ja, dan, gaat, <laughs> dan moet je even een kleinere... Ja, het is radio, dus moet het. Je... Ja, het klinkt ook echt als radio hier, dit. Ja, ja het is een, een, ik heb het in een soort trommeltje zitten... omdat ja. het nogal een kwetsbaar ding is. En dan heb ik dus een... Uh, ik, oh, wacht, even kijk Goed kijken hoe ik hem om... Ik zal hem even omhangen, speciaal ja. voor, uh, voor u... <laughs> En het zijn, dus, het dus. zijn losse letters als het ware. Die, als een soort burgemeestersketting. Ja, die samen dan de, boeken, de, de woorden kinderboekenambassadeur vormen. Amba ja. En, en in welke omstandigheden gaat <laughs> deze ketting om? Of blijft die altijd in het doosje? Nou, het, het, uh, soms. Op sommige momenten, uh, als ik echt officieel als kinderboekenambassadeur uh, optreed. We hadden laatst een uh, hele grote bijeenkomst van de CPMB met uh, kinderboekenschrijvers en uitgevers. Uh, was bekendmaken van de zilveren Griffels En toen hadden ze mij ook gevraagd om een kwartier iets te zeggen... en toen heb ik hem even omgehangen. Ja. Maar daarna doe ik hem dan weer af, net als nu ook weer. Uh... Omdat hij zwaar is? Of omdat nee, hij nee, toch een maar soort maar van ik, gêne... Nee, maar ik, oh, ik kan hem nog wel even omhouden, hoor. Nou, nee. <laughs> <laughs> wat, wat u wilt. <laughs> nee, maar, waar, waar, waarom gaat hij dan weer af? Uh, nou, ik, vind, ik hij is tamelijk kwetsbaar, dat ook. Maar ik... Uh, ja ik vind het ook een beetje lastig om er de hele dag mee rond te lopen, dus echt op officiële momenten dan doe ik hem ook echt om en dan sta ik er ook echt als kinderboekenambassadeur. Ja. Maar verder uh, doe ik hem wel weer in het doosje. En hij <laughs> wordt ook regelmatig gepoetst. Nee, dat niet, want het is, het is eigenlijk zijn het iets van, van een soort kartonachtige <laughs> letters. Oh, <laughs> maar maar het hij ziet er heel mooi uit, toch? Ja, het ziet er pracht, prachtig uit. Maar ja. dus het, het is niet zo zwaar als, als, als wanneer het metaal was geweest. Nee, nee het is niet echt een Want oh, Dan dat gaat het zo ja. in je nek hangen, lijkt me. Ja, precies. Ja, <laughs> het ambassadeurschap. Um, wat, wat, wat, wat, wat houdt dat precies in? Nou, het is eigenlijk een idee wat bedacht is door de, de CPMB, de Stichting Lezen en het Fonds voor de Letteren. CPMB is de, de, de organisatie die het boekenvak promoot in Nederland. Ja, boekenstichting Lezen, lezen en het ja. Fonds voor de Letteren die heeft voor het geld gezorgd. Zeg maar, je krijgt er een, een aardige symbolische vergoeding voor, omdat je natuurlijk toch wat extra tijd daarvoor vrij moet maken. Um, en de bedoeling is eigenlijk dat je als ambassadeur, dat is min of meer de opdracht... probeert zoveel mogelijk uh, mensen en vooral leerkrachten, ouders... Uh, maar ook mensen in de politiek, te overtuigen van het, uh, het grote belang van lezen. En dan vooral leesplezier, mm -hmm. want daar gaat het natuurlijk om. Bedoel, je, kunt kinderen wel, je kunt wel vinden dat kinderen moeten lezen... maar dan moet je eerst zorgen dat ze het leuk gaan vinden. Anders heeft het natuurlijk geen enkele zin. Ja. En ja, dat probeer ik dan uh, waar mogelijk... Uh, uh, aandacht voor te vragen en ook met argumenten te komen... waarom het zo belangrijk is. Ja. Nou, nou was er niet zo heel lang geleden, 22 april... was er een flashmob in Maastricht... Ja. Bij, een, een, een, bij de Boekenwurm, een kinderboekwinkel... die met sluiting werd bedreigd, ja. als ik me niet vergist. Is, is, is dat ook een vorm van activiteit in het kader van het uh, ja. ambassadeurschap? Ja, dus in ieder geval... Uh, uh, er zijn sowieso in Maastricht heel weinig uh, boekwinkels. En, nou, een, een, over het algemeen zijn mensen van kinderboekwinkels... zeer gemotiveerde en enthousiaste mensen... Uh, die ook iets te melden hebben, die ook iets willen uitdragen. En ik vond dat in dit geval... Ik woon vlak bij Maastricht, dus dat was niet zo ingewikkeld. Maar uh, ja, ik vond het wel heel belangrijk om daar ook bij te zijn. Ja. En dan in, ook in mijn rol van kinderboekenambassadeur. Om te ja. zeggen, jongens, het is belangrijk... dat dit soort kleine zelfstandige winkels kunnen blijven bestaan. Ja. Ja. Ja. Met hun kennis uh, die ze toch willen uitdragen. Ja. Uh, is, is het... Uh... Is, is, is het iets wat je, waar je voor gevraagd wordt? Uh, ja, moet je zeggen ja, Het is van, voor de ik ben eerst... jouw vriend en ik wil wel kinderboeken. Nee, nee, nee, nee, nee, zo is niet gegaan. Ik, uh, ik heb begrepen dat ze... ze hebben op een zeker met het plan bedacht. Want het schijnt dat in Engeland... Ja. bestaat al jaren zo iemand. Ja. En ze wilden dat in Nederland ook. En toen zijn ze met uh, die verschillende organisaties... bij elkaar gaan zitten. En toen schijnt, daar ben ik dan uh, ook wel een beetje trots op... toen schijnt al vrijwel meteen mijn naam. <laughs> het is genoemd. En dat heeft denk ik ook wel te maken... omdat ik... Uh, heel lang zelf in het onderwijs heb gezeten. En ik eigenlijk heel vaak, uh, zeker op ouderavonden... of op onderwijsconferenties enzovoort, eigenlijk altijd weer met twee petten opstaan. Aan de ene kant de kinderboeken schrijver, die het leuk vindt om over zijn boeken te vertellen, maar ik probeer ook altijd ruimte tijd te nemen om mensen te overtuigen van het belang van lezen en voorlezen. <lacht> ja. En ik denk dat dat toch een van de redenen was dat ze dachten: nou, laten we maar met hem beginnen. Dan weten we in ieder geval dat we iemand ja, hebben die het en al gewend is. Wat, wat, wat, wat is dat belang? Wat, wat kunt u dat aangeven? Waarom het zo belangrijk is dat kinderen lezen? Ja, um, nou kijk, het, het, kijk, als ik naar mezelf kijk, is lezen voor mij vooral dat je verdwijnt in een verhaal, dat je andere werelden, andere culturen leert kennen, uh, andere uh, ideeën, gedachtes uh, en, en een mooi verhaal leest, een spannend verhaal, een ontroerend verhaal. Uh, dus ik denk dat dat een van de mooiste dingen is, maar aan de andere kant is lezen ook uh, uh, belangrijk, omdat ik geef als voorbeeld aan ouders: zeg, Kijk, op het moment dat de juf uh, tegen jouw kind zegt in groep 6 moet je luisteren. We hebben nu voor aardrijkskunde het uitgebreid gehad over Nederland Waterland. Uh, nu wil ik graag dat je bladzijde 10 tot en 20 goed leest, want ik ga jullie daar ja. vragen over stellen. Ja. Op het moment dat een kind gewend is om te lezen, dus leeservaring heeft, en die heb je natuurlijk alleen maar als je lezen leuk vindt dan gaat zo'n kind aan de slag. En die is met aardeskunde bezig. Maar op het moment dat je dat niet hebt als kind... dan denk je alleen maar, hoe kom ik in zijn hemelsnaam... door al die zwarte tekentjes heen. Mm -hmm. Dus het is gewoon een drempel mm -hmm. waar, je, waar een kind overheen moet. En ik uh, ga zelfs zo ver dat ik tegen ouders zeg... Maar je luister, als jij, een, uh, een, of een leerkrachten ook, zeg ik het ook... als je kinderen hebt waarvan je zegt, nou, die zouden potentieel... Het is een slim kind, die zou best een, om het heel schoolmeesterachtig te zeggen, een 7,5 kind kunnen zijn. Die wordt het nooit. Ja. Die blijft altijd een 5 of een, misschien een 6-min kind. Ja. Omdat er altijd weer die leesdrempel is. En ik denk dat mensen zich dat veel te weinig realiseren ja. hoe belangrijk dat is. Het is grappig dat kinderboekenambassadeur. niemand die zich daar zo druk kan maakt. U bent dyslectisch zelf, toch? Ja, ja ik heb een, niet, niet een extreme vorm, maar ik draai de. Ja, ik draaide consequent letters om en, en uh, verplaatste letters. Dus als ik straat moest schrijven, schreef ik staart. Ja, ja. En ik weet ook nog, dat ik, dat was natuurlijk de tijd dat het nog niet onderkend werd. En ik zat uh, op de lagere school en ja, dan schreef ik al, toen al verhalen. Maar die kreeg ik dan terug met veel rode strepen. En meestal stond eronder... Uh, nou, de bedoeling was goed, maar te veel taalfouten. Ja, ja. En kreeg ik een een of Dat een is twee. frustrerend, zeg. Ja, ja. ja. ja. maar ja. Ik, ja, ik vertel het wel eens aan kinderen. En die vinden dat wel heel leuk. Want dan zeg ik altijd, jongens, kijk... Ik had wel iets van, ik wil die verhalen vertellen. Die had ik in mijn hoofd. Dat heb ik van kleuter af aan altijd gedaan. Dat ik mm -hmm. verhalen verzond. En die vertelde ik dan aan mijn eigen poes. En, dus ik... ik, ik, ik ik had zoiets, ja, ik wilde dat gewoon doen. Dus als er dan een verhalenwedstrijd was of zo, dan deed ik mee. En dan deed ik mijn broer, die was erg goed in spelling. Die keek het dan na en die haalde een fouten eruit. Dat was een soort rare drang. Dus ik zeg ook altijd tegen kinderen... als je nou echt iets hebt wat je graag wil... En iedereen roept, daar kan je niet een beetje stom voor. Maar je wil het wel, dan moet je het wel proberen. Zij en niet het, moet opgeven. Dus die dyslexie werkt als een extra motivatie. Ja, heeft, ja. heeft gewerkt als een extra motivatie. Ja, absoluut. absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Het, het wordt vaak gezegd van de pabo's, daar moet, daar moet wat aan gebeuren. Ja. Dat, uh, want begint daar het betere leesonderwijs in Nederland? Ik denk het wel. En, en uh, ja, het, het, wat ik uh, jammer vind om te constateren... dat pabo... Uh, er is heel veel kritiek op. En ik denk ook terecht. Omdat het toch veel meer uh, weinig inhoudelijk is en veel meer snuffelen is geworden. Snuffelen aan dingen. En dat verwijt ik overigens de studenten niet. Maar wel de mensen die de programma's bedenken. Denkt u dat of is dat zo? Nee, dat is zo. Ja. Ik, bedoel, ik, heb, ik kom regelmatig op pabo's. Ja. En, uh, dus we proberen daar nu wel wat aan te doen. Um, maar als je ziet dat bijvoorbeeld, uh, om één voorbeeld te noemen... Op, er is geen één pabo in Nederland, zover ik weet. Misschien is er één, maar die zou ik dan uh, niet kennen. Maar ik weet op de meeste pabo's is geen verplichte lijst... Uh, van kinderboeken die pablo studenten moeten lezen. Hm. Dus die mensen komen straks voor de klas... en die hebben eigenlijk geen kinderboek gelezen... Uh, er zijn pabo's waar studenten eventueel misschien... als ze een uh, speciale uh, cursus doen, een speciale minor... zoals dat dan tegenwoordig heet, Of een module of, of zo. een module, ja. <laughs> die, die, die dan wel een aantal boeken lezen. Maar niet maar, standaard dus. Nee, Het is absoluut dat niet... Dat is wonderlijk, zeg. Ja, dat nee. is heel vreemd. Welk, welk boek zou het op nummer 1 moeten zijn? Ja, het is flauw. Ik ga niet, denk niet dat u met een eigen boek komt. Bart, nee, dat zal ik niet doen. Nee, nee? maar toch? Nou, ik denk dat je, uh, als je, ik noem maar wat, een, een, een klassieker neemt als Minoes van Annie M. G. Smit. of uh, Paul Biegel, het Sleutelkruid. Uh, om eens mee te beginnen. Ik denk dat je dan al mensen kunt overtuigen van hoe leuk lezen is. Ja, ja. Als die papo's. dan moet u bij de minister zijn, bij minister Bussemaker of bij de staatssecretaris. Ja, dus ik. sticker. Er zijn ook plannen. Met die, met die keten om, denk ik. Ja, ja precies. Hè. Zo officieel binnenstappen ja. en dan zeg je, hier ben ik. Nou, de bedoeling is wel: de Stichting Lezen heeft het plan om. Uh, in die twee jaar dat ik nu ambassadeur ben, om zeg maar op een gegeven ook echt een bijeenkomst te beleggen met de, met de politiek, zeg maar. Met mm -hmm. mensen in de Tweede Kamer, die op een of andere manier. Uh, betrokken zijn bij, bij onderwijs en het lezen... om die uh, ook eens even flink de oren te wassen. Ja. Nou heeft die, die staatssecretaris, die Dekker die ik net noemde... die, die heeft ook twee weken geleden het plan gelanceerd... of heeft, is met een brief aan de Tweede Kamer gekomen... dat hij zegt, de, hij wil ook de ouders veel meer betrekken... Bij, ja. uh, bij het leesonderwijs. Voelt u daar wat voor? Ja, ik, nou ja, ik denk dat je uh, zeker... Uh, en dat, is, dat gebeurt ja. natuurlijk in feite al... je hebt op scholen heel veel leesouders... Die dan uh, regelmatig met kinderen in kleine groepjes lezen. Ja, maar is ook vrijblijvend. Hè? Ja, is vrijblijvend. en Het kan ook hartstikke fout gaan. Want ja, je hebt daar natuurlijk niet altijd zicht op als, uh, als leerkracht. Uh, en, maar ik denk dat een ander belangrijk aspect is... dat ouders zich realiseren dat ze van jongs af aan kinderen moeten voorlezen. Mm -hmm. er, zijn echt, er is een onderzoek geweest, van niet zo lang geleden. Daaruit bleek dat als kinderen in groep 1 komen... in de kleutergroep, zeg maar, groep 1... Uh, die... Echt regelmatig zijn voorgelezen, die komen binnen met een gemiddelde woordenschat van 4000 woorden. En de kinderen die bijna nooit zijn voorgelezen of niet zijn voorgelezen, die hebben maar 1000 yeah, woorden. Dat yeah, yeah. betekent dus dat je dus al met een enorme achterstand begint als kleuter. Yeah, yeah. En dat is, ja, ik zie het aan mijn kleindochter, die is nu vijf... en die is altijd voorgelezen. He, want ik heb mijn zoon voorgelezen en die draagt het weer over op zijn dochtertje. Hmm. En ja, als je ziet wat, hoe talig die is, gewoon. Door het, de vele verhalen die ze al gehoord heeft. He? En, en het is helemaal niet een super intelligent kind of zo, maar ze heeft wel. Ge, de taal is wel ontwikkeld. Ja, ja. Je ja. nou, zit een gedreven ambassadeur, dat is wel duidelijk. Ja, wij, Ik doe mijn best. Ja, wij, wij, wij, wij spraken uh, een collega van u, Ted van Lieshout, ook een ja. uh, gelauerde schrijver, mogen we zeggen. En uh, we vroegen wat hij verwacht dat u de komende jaren uh, vooral moet doen als kinderboekambassadeur. Oh, dat vind ik leuk om te horen. Wat ik niet hoop, is dat hij uh, door het land gaat lopen met een scherp om en een hoedje op. Ik hoop wel dat het als het ware echt een serieus ambassadeurschap is. Ja. En niet een soort verkleedpartijtje. Maar daarbij hoop ik wel dat hij ook de kritiek niet schuwt. Kritiek naar mensen die bijvoorbeeld niet meer voorlezen. Er zijn heel veel mensen die gewoon niet meer voorlezen op het moment dat ze erachter komen dat de kind zelf kan lezen, denken ze, nou, dan kan hij het nou voor het dan zelf doen. Dat is echt een verkeerde opvatting. Mm. Dus ik, ik denk dat hij een behoorlijke taak heeft jegens volwassenen. En wat minder jegens kinderen. Hey, dus vooral de volwassenen moeten worden aangesproken door de ambassadeur, volgens Ted Verlies. Dat ben ik uh, grotendeels met hem eens. En ik uh, vind het ook grappig dat hij het uh, heeft over dat ik uh, kritisch moet zijn... Um, er is in uh, 14 september is de, in de OBA in Amsterdam uh, de kinderboekendag. En de bedoeling is dat daar ook kritische noten worden uh, gekraakt. En in eerste instantie had de stichting Lees tegen Ted gezegd... je moet de ambassadeur ook vragen. En toen had Ted toch wel enige aarzeling. En uh, toen had hij een stuk gelezen van mij in de NRC. En toen benaderde hij mij. Toen zei hij: Ja, ik, ik, uh, hij zei tegen mij: Ik vind je zo'n aardige man. En ik, denk, ik was bang dat je eigenlijk veel te aardig bent. Te aardig om ambassadeur, ambassadeur te, zijn, te zijn. Om met de vuist op tafel te slaan. Ja, Kunt u dat met de vuist jawel, op tafel slaan? Ja. ja, En toen had hij het stuk in de NRC gelezen. En dacht hij: Hé, hey, hij kan toch best kritisch zijn? Dus toen heeft hij me alsnog uitgenodigd om uh, op die kinderboekendag uh, een kritische noot te komen en kraken. En welke kritische noot gaat u daar uh, kraken? Uh, nou, ik, dat hele aspect van wat hij noemt, vooral de volwassenen, die daarin een belangrijke rol ja, hebben. Ja. Uh, daar, daar wil ik het vooral over hebben. Ja, maar het lastige is natuurlijk, hoe kun je mensen, je kunt mensen uh, stimuleren om ja. voor te lezen. Maar je kunt het niet checken of zo. Nee, toch? Dat is waar. Je kunt niet uh, bij mensen aan gaan bellen en zeggen: bent u aan het voorlezen nee, of niet? Ik kom nu voorlezen Ik ben de ja, voorlezer. Voorleesambassadeur de controle. <laughs> ja. Nee, maar nou ja, je, je kunt, ik, ik vind het belangrijk. Ik merk bijvoorbeeld op oudere avonden. als ik dan uh, ouders uh, probeer te overtuigen. en dat je dan met het verhaal komt. ja, het is zo belangrijk voor de verbeelding en de fantasie. en dan zitten ze allemaal een beetje. Ja, braaf te knikken. ja. ja. Maar als je dan met, met de argumenten komt. en zegt: moet je luisteren. als u graag wil dat uw kind een goede CITO-toets maakt moet u eigenlijk nu al beginnen met voor te lezen. En, dan en zijn ze, daar zijn ze gevoelig voor. Daar zijn ouders altijd erg gevoelig zo. Als het ja. over de prestaties van hun kinderen gaat. Dus via die weg. Altijd en, die, die... citotoets weer. Hè? Ja. Ja. Ja. En, en, en dat, wat, wat uh, Ted ook zei. Dat verkleed met sjerp met en hoedje op. Uh, behalve dan die, die, die, die kettingen. Ja, uh, ja, hij heeft al geroepen. als ik uh, op 14 uh, september ga spreken in de Oba. dat ik die ketting niet om mag doen van hem. Hij vindt dat kennelijk al te veel. Uh, dus ik denk dat ik hem wel even omdoe en dan zeg op verzoek van Ted... In de doos, in, in de blik, ja. In ja. een blikje. Ja. Uh, we, we hebben het over ouders, we hebben het over kinderen we hebben het gehad... we hebben het over scholen gehad, ja. ook belangrijk. Uh, uitgevers, hebben uitgevers hier nog een taak in om, om het, het lezen te stimuleren? Uh, ik denk het zeker. Alleen het is natuurlijk op dit moment behoorlijk lastig voor uh, uitgevers. Uh, maar er is natuurlijk de afgelopen jaren veel te veel... Uitgegeven. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk nooit, dat we, je kunnen nog nooit te veel boeken uitgeven? Jawel, maar ik denk als je op een zeker moment... Uh, 800, negenhonderd kinderboeken per jaar uitgeeft in totaal... Het zijn er soms wel eens meer. Ja, ik kan me voorstellen dat je als, als, als boekhandel... en ook als ouders hm. zo langzaam door de bomen het bos niet meer ziet... en denkt, ja, waar moet ik dan beginnen? En dan is het wel fijn als er deskundigen zijn die je kunnen helpen. Uh, maar je ziet dat er uitgevers op dit moment noodgedwongen selectiever worden. Omdat ze, ja, de, de, ook in de uitgeverwereld uh, wordt het wat minder. Ja, dus, ja. dus ik denk dat dat op zich helemaal niet zo slecht is. Waardoor ze toch wat kritischer gaan kijken van, aan, naar wat ze gaan uitgeven. En je ziet ook dat het steeds meer, um, nou ja, Paul Leeuw schrijft een kinderboek. Angela Groothuis, Ja, dat is een, een wonderlijk fenomeen. Dat tegenwoordig iedereen die een beetje naam heeft, vindt dat hij een kinderboek moet schrijven. En misschien zijn er ook hele dekkers. Ja, ja. ja. ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik, ik vind dan wel dat je zo'n boek uh, gewoon maar moet beoordelen als een, als een boek. En niet moet denken, mm -hmm. het is geschreven door uh, prinses Laurentien... of door Paul de Leeuw, of door wie dan ook. Maar gewoon goed moet kijken. En als het een mooi boek is, dan is het een mooi boek. En dan, dan uh, sta ik daar ook achter. Ja, ja. Prins, Prinses Laurentien is natuurlijk wel iemand die de, de, voor de leesbevordering heel erg Ja, en daar doet ze ook heel veel voor. Ja. Daar is ze echt ook erg... Uh, ik heb het er een paar keer uh, mogen ontmoeten... Dat is niet een, een soort rol die ze heeft van, nou, dat, laat ik dat dan maar doen. Maar dat is, ze is echt heel erg betrokken bij uh, leesbevordering en het analfabetisme en ja. zo. Daar zet ze zich echt met hart en ziel voor in. Ja. En, en de media, want we zitten nu over, ja. over kinderboeken te, te, te praten, een uur lang bijna. Ja. Uh, maar kranten, uh, tijdschriften? Uh. Ik vind dat kranten het een beetje bij laten zitten, als ik eerlijk moet zijn. Ik denk dat je, als je met name, dus ouders wil bereiken en duidelijk wil maken... wat er allemaal is op het gebied van kinderboeken... dat je ze veel beter ook via de media zou moeten informeren. Uh, de, de, de regionale bladen hebben vaak nog wel een kinderboekenrubriek. De landelijke dagbladen, het wisselt. Uh -huh. de, er zijn uh, kranten die één keer in de 14 dagen, één keer in de drie weken... Uh, nou, De Trouw heeft bijvoorbeeld iedere week een, een, een, een uitgebreide kinderboekenrecensie. Maar dan zie je wel dat voornamelijk... De wat meer literair getinte boeken worden besproken. Ja. Die prachtig zijn, maar waar kinderen wel veel leeservaring voor nodig hebben. En ik zou ervoor zijn voor NN. Ja. En dat je, wat je toch ook ziet bij de volwassen literatuur. Dat ze vaak ook een soort tiplijst hebben. waarin ze kort even een stuk of acht, negen boeken bespreken. In, een, in, in vijf, zes zinnetjes. Zo één kolommetje met zes of zeven ja, boeken Ja, waardoor je weer even geattendeerd wordt. Hey, hé, god, er is een nieuw boek uit van die. of hé, hey, dat is een, een nieuwe auteur die die opvalt, uh, waardoor mensen toch ook weer even een bredere kijk krijgen op ja, de boeken. Ja. We, we hoorden eerder al, Ted van Lieshout, over de verwachtingen... van wat u als ja. uh, ambassadeur uh, moet doen, volgens hem dan. Um, een ander punt is... Um, prijzen voor uh, ja. kinderboeken-auteurs. <laughs> u, u vindt dat er, uh, er te veel prijzen zijn, hè? Ja, ik ben er een beetje dubbel in. Want ik, ik, ik heb zelf ook niet te klagen over prijzen. Zoveel Griffels weet, onder andere. Ja, en een kinderjury. En een, een prijs voor het beste historische boek. En ja, een kinderboekwinkelprijs, enzovoort, enzovoort. Maar ik, ik noem het even op omdat ik, om aan te geven... dat ik met al die prijzen hartstikke blij was. En trots. En dacht, goh... Uh, het is toch een, een gevoel van, zie je wel, ik kan het. <laughs> en en uh, ja, dan, dan uh, dus dat is het e aan de ene kant. Maar als kinderboekenambassadeur denk ik dan, ja, wacht even. Maar er zijn zoveel prijzen. Als ik nu zie de lijst die er nu is aan, aan, aan zilveren griffels... die nu zijn uitgereikt en, en, de, en de penselen en noem maar op. Dat is zo'n lijst. En ik, als ik daar met boekhandelaars ook over spreek, die zeggen dan ja op een zeker moment denken we ook, ja, moeten we dat nou allemaal aanschaffen? Ze zien door de boom het bos niet meer. Mm -hmm. En dat vind ik, uh, ik... Ik vind het heel lastig om daar nou heel definitief van te zeggen... je moet alles afschaffen. Maar ik weet wel dat... Uh, ik weet dat ik begon als onderwijzer. Toen werd er één boek per jaar. Werd er, uh, nee, het was toen al twee. Het beste kinderboek en het beste jeugdboek. En, euh, nou ja, de, de, ik weet dat op een zeker moment Paul Biegel met het sleutelkruid het beste jeugdboek van het jaar was. en Die kreeg natuurlijk alle aandacht. Ja. En dat was heel duidelijk en helder. Dus. dat is wel heel weinig hè, twee jaar. Ja, dus het andere ja. uiterste. Maar ik denk dat je het wel zou moeten beperken. Dat je hmm. misschien zou moeten werken wel met een soort nominaties. En dan zeggen, nou jongens, dit zijn uiteindelijk de drie beste. In ja, ja. Ja. Ted Verlies houdt voor Daarom begin ik ja, is erover niet eens. Die, die is daar niet meer eens. Laten we even luisteren wat hij zegt. Ja. Er wordt te vaak verondersteld dat die prijzen bedoeld zijn om kinderen te helpen lezen. Maar die prijzen zijn ook bedoeld om cijfers te stimuleren. Ja. En op het moment dat je prijzen gaat uitleggen als een middel om kinderen aan het lezen te krijgen. dan sla je toch over dat het ook belangrijk is om die schrijvers nu een, een hart onder de riem te steken. Dus ik was niet helemaal blij met zijn reactie van. nou, misschien zouden er. ...kunnen worden gesneden in het aantal prijzen. Ik ben daar helemaal niet voor. Ik ben daar zelfs tegen. Ik vind dat er veel meer prijzen moeten komen. Waaronder voor vertalers en vormgevers en voor apps bijvoorbeeld. Voor apps bijvoorbeeld. We gaan de ja. hele andere kant op. Ja, we gaan nu echt, er komen nu heel veel prijzen bij. Oh. En, nou ja, ik, ik, kan, ik ben het voor een deel met hem eens. Wat ik net al zei, als je het als schrijver zo'n prijs krijgt... Ja. Uh, maar goed, hij wil ook graag dat ik kritisch ben. Dus dat bij deze, uh, Ted. Ja, het ja, is dus wel. Het uh, wel, maar alles met mate. Ja, ik denk dan het wel. Het eigenlijk ja. eigenlijk opnieuw. En En die prijzen voor apps? Ja, de, uh, ik uh, zie dat dat. Dat vindt niet eens. Ik denk dan nog van ja. Nou ja, dan krijgen we nog meer prijzen dan vooruit. Maar ja, het ja, nou, is misschien een andere categorie. Maar je moet wel met je tijd meegaan. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik, ik, ik ja. vind ook dat je. Uh, uh, ik bedoel, ik gebruik zelf ook apps <laughs> op mijn, op mijn ja. smartphone. Uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat, je ook daar weer, uh, dat het ook weer een stimulans is voor de makers van de apps. Ja. Dus, maar ik moet zeggen, ik heb er nog niet zo over nagedacht. Het is nee. voor mij voor het eerst dat ik dit hoor. Maar goed, dat lijkt me dan weer iets om. Uh... Dat is een taak voor de ambassadeur. Ja. <laughs> ja, maar sowieso. Want heeft de ambassadeur ook een eigen website? Ik heb mijn eigen website... Ja, Jacques Friends heeft een eigen website. Ja. Maar heeft, u, heeft de ambassadeur, de, de kinderboekenambassadeur ook een website? Dit hoort toch eigenlijk? Ik heb op mijn website een aparte... Ja, ja. afdeling ambassadeurs. Maar, zeg maar als ik ga zoeken kinderboekenambassadeur, kom ik dan automatisch bij Jacques Friends terecht? Dan, ja, ja, als het goed is wel. Ja. Ja. Ja. Want we weten dat bijvoorbeeld in, in, in Engeland... De, uh, uw, uw tegenhanger, als ik het zo mag... Ja. of het voorbeeld... die childrenslaureate.org.uk... Ja. om het zo maar te ja. zeggen... Die heeft een eigen website. Die heeft ondersteuning van grote uitgeverijen. Ja. Nee, zover uh, zijn we hier nog niet. Waarom niet? Nee. Nou, ik denk dat dit ook een soort. Uh, ik zou bijna zeggen uh, dat we nog een beetje in een experimenteerfase zitten. Word je ja. niet, niet meteen uh, vol gas. Uh, ja, ik probeer het ook hoor. Wil al het, op kan ik, wil het, ik wil het niet allemaal op uw bordje schuiven. Nee, maar nee. Schuiven, maar ja. dat, dat had dan toch ook door de CPMB en de stichting Lezen meteen uh, goed neergezet moeten worden. Ja, ik denk dat, dat, dat het ook nog wat onervarenheid is. Dat we nog even. Dat hebben we ook in, eigenlijk in het begin tegen elkaar gezegd. Nou, we gaan gewoon kijken hoe dit werkt. Hmm. Maar ik vind zo'n website wel een idee. Ik heb overigens op mijn eigen site wel een aparte link naar allerlei tips voor ouders en leerkrachten. wat ze al met boeken kunnen doen. Ja. Maar goed, we moeten misschien toch gaan denken aan een aparte. <laughs> ja. net met mijn ketting op de website. Ja, met de ketting op de website. Uh, Jacquesvriends.nl is dat de, de, de site waar. Ja waar ja. uw eigen werk te ja. zien is en dus ook en die ook het ambassadeurschap ja. en ook tips naar leerkrachten. Ik heb het heel breed gehouden. Ja. Ja. U luistert naar Opium. Dit uur praat ik met kinderboekenambassadeur en schrijver en oud docent want een lange tijd in het onderwijs geweest, ja. uh, Jacques Vriens. U heeft de muziek ook zelf uitgekozen voor, voor dit uur. Ja. En het eerste waar we naar gaan luisteren, dat is uh, Donkey Shocking. Uh, uh, de Oude School, ja. een nummer van Willem Wilming. Ja. Waarom wilde u dat graag laten horen? Uh, deels uit sentiment. De Oude School, ik ben uh, bijna twintig jaar directeur geweest. Maar ook omdat het uh, gisteren tien jaar geleden was dat Willem overleden is... En, uh, Willem was me zeer dierbaar, was een, een bijzondere collega. Ik heb het geluk gehad dat ik hem een aantal malen heb mogen ontmoeten. En hij heeft prachtige liedjes gemaakt, prachtige teksten en ook gedichten. Ik weet dat ik vaak zijn gedichten ook gebruikte in mijn klas. Dan <hums> uh, las ik zo'n gedicht voor en hadden we daarna weer een prachtig gesprek ja. met uh, ja. alle kinderen. Laten we gaan luisteren. Ja. Ach, zou die school er nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein, de zware deur. Platen van ridders met een kruis en van goeianverwelle sluis, geheel in kleur. Die mooie school, daar stond je met een pas gejatte sigaret in het fietserrek. Daar nam je bibberig en scheel, en van ellende groen en geel, opnieuw een trek.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 Wat wel op een kleine Tessa staat, is misschien. De school van de in met onder andere Jacques Leuters... Fred Florissen en uh, Anke en George Groot. Pieter van Hemel aan, aan, aan de piano. Dat was de keuze van uh, Jacques Vriens. Zo dadelijk praat ik verder met hem. Maar eerst nu het nieuws van even over half vier met Mark Visser. Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 Ja, worden net de oude school. Uh, meesters met een klapsigaar en dat soort dingen. Keuze van Jacques Vincis. U zei het al uit een soort van nostalgische ja. overweging ook. Omdat het natuurlijk een prachtig beeld geeft van de oude school. Maar eerst nog even de andere reden om dit te draaien. Tien jaar Willem Wilmink, uh, uh, oh, uh, dood. Uh, he heeft u veel met hem te maken gehad? Nou, ik heb hem een aantal malen ontmoet. En ik heb één uh, heel bijzondere herinnering aan hem. Toen was ik net directeur uh, van... Uh, de, de Mansen, de openbare school in Apkoude. En uh, ik had zelfs nog geen boek geschreven. Uh, en hij... Uh, ik had, via Via was het gelukt om hem te strikken voor een ouderavond. Hij, hij was toen al... Hij was toen al uh, ja, hij was toen al... Groot. Toen, ja, ook, hij, hij schreef toen ook al voor de Stratenmarkt oh, ja. van Zee en zo. Ja. En hij woonde toen in Amsterdam. die ja, dit is 40 jaar geleden of zo, waar ik het nu over heb. Ehm... Um, en uh, ik weet dat hij om een uur of zeven ineens kwam binnenzetten... met zijn toenmalige vriendin. Hij was, heeft toen niets, nog niet met zijn latere uh, vrouw uh, mm -hmm. Wopke. Um, en hij had uh, duidelijk iets te veel uh, op. Het was duidelijk een periode in zijn leven die het erg moeilijk had. En, maar zijn vriendin die had toevallig in de agenda gezien... dat hij een ouderavond had. <tus> en, uh, en het zat, zou bomvol zitten. Want ja, Willem Wilming kwam en ik was hartstikke trots... Mm. En, en ik weet dat ze zei: ja ik, ja, ik heb hem meegenomen, maar hoe moet dit? Hoe laat moet hij hier zijn? Ik zei: Nou, we hebben eerst nog huishoudelijk deel en gedoe. Dus als hij nou een uur of negen, kwart over negen weer terug is, en, uh, maar gaan we wat eten? Ik betaal wel, uh, zorg dat hij weer een beetje. <laughs> nou, Willem die liet zich afvoeren en uh, tegen negen uur kwam hij terug. En ik ben op de eerste rij gaan zitten samen met zijn toenmalige vriendin. En wij waren de enige twee die wisten dat hij toch nog niet helemaal nuchter was. En hij heeft werkelijk een fantastische ouderavond gegeven. Hij heeft verteld, hij heeft gezongen. Hij... <laughs> en de mensen klapten en hij ging maar door. En iedereen... Nou, het was echt, het is de mooiste ouderavond die ik ooit heb gehad. Ja. Dankzij Willem Wilmink. Ja. Ja. Prachtig, ja. Mooi, mooie man. Ja. Ja. Later uh, alleen nog al maar in Enschede. Want hij wilde uit Enschede ook niet meer weg. Niet meer weg, nee, <laughs> nee, maar, nee, nee, nee, nee. Ja, de, de oude school. Uh, dat, dat nostalgische deel, waarom u dit nummer wilt laten horen... Uh, het, dat staat natuurlijk een beetje diametraal ten opzichte van allerlei nieuwe ontwikkelingen, ja. uh, iPad scholen bijvoorbeeld. Ja. Nou moet ik zeggen, dit is natuurlijk wel een, Ik vind dit een prachtig lied en, en ik, ik, ik, Het is meer de school uit mijn eigen jeugd die ik daarin terughoor dan uh, zoals ik zelf uh, voor de klas stond. Mm -hmm. Maar als u nou het voorbeeld noemt van uh, van iPad scholen, er zijn natuurlijk heel veel dingen in het onderwijs die hartstikke handig zijn en nuttig zijn. En ik denk dat zo'n iPad ook een prima hulpmiddel is. Dat geldt net zo goed voor de computer. Maar ik zeg er wel nadrukkelijk bij. Ik zie het echt als een hulpmiddel. Hmm. Hè, waar je op een slimme manier gebruik van kunt maken. Als je kinderen tafels wil laten oefenen of de spelling of uh, topografie. Ik denk dat je hartstikke veel plezier ervan kunt hebben. Hmm. Maar om kinderen alleen nog maar met zo'n iPad te laten leren. Dan denk ik van ja, daar geloof ik dus absoluut niet in. Dat is de omgekeerde wereld. Bijna. Ja, ik denk ook dat je altijd, in, ook niet alleen in, in het basisonderwijs... maar in elke vorm van onderwijs... toch nog die, die, die leraar nodig hebt... Hè, die je over de schutting laat kijken... en die je uh, zeg maar eens een raam openzet voor je... Hm. Ik denk dat je anders alleen maar, in je eigen, nou zeg maar achter je eigen staart aan blijft lopen. En ja. niet verder kijkt dan je neus lang is. Aan de andere de kant. De beeld tegenaan, aan de andere je... kant, zo'n iPad is natuurlijk de, de, een venster op de wereld. Groter dan welke schutting, eh, of welke schutting dan ook. Jawel, maar het is natuurlijk wel iets wat, wat uh, een, een, een zekere vluchtigheid heeft. Hè? Hm. Dat, dat je kunt natuurlijk, wat je natuurlijk zelf ook uh, doet als je op, op, uh, op internet iets opzoekt. Dat is toch vrij snel dat je door dingen heen gaat. Terwijl ik aan de andere kant denk, dat is ook fijn, dat dat kan. Maar ik denk dat je aan de andere kant ook verdieping nodig hebt. En uh, ergens in moet duiken. Hm. En uh, dan kan zo'n iPad een hulpmiddel zijn. Maar ik denk dat je daar wel in goed in begeleid moet worden. Ja, ja. Ja. Hier spreekt de oud schooldirecteur hè? Ja, ja, ja, ik denk En onderwijzer natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Hoe lang bent u onderwijzer geweest? Uh, alles bij elkaar uh, 25 jaar. Hm. Waarvan 19 jaar als, uh, als directeur. Ja. Dat, uh, ik was uh, 26 toen ik directeur werd. Ik was heel ambitieus in die tijd. Ik had een vrij lange baard, jaren zeventig, en lange haar. Ik weet nog dat mijn moeder zei: Jongen, dat je met zo'n hoofd directeur kunt worden. Die kon zich daar niets mee voorstellen. Nee. Maar het was ook een andere tijd, natuurlijk. En we hadden een heel, heel jong, zeer enthousiast team op school. Dat was in Elbkoude? Koude, ja, ja. Ja, dat was. Uh, ja, en daar liepen we toch wel een beetje vooraan. Uh, wat de onderwijsvernieuwing betreft. Ja. Waarbij ik wel moet zeggen: voor mij was echt goed onderwijs. Is voor mij altijd nog een compromis tussen het goede oude en het goede nieuwe. Ik bedoel, je moet toch. Er zijn natuurlijk in het onderwijs heel veel goede dingen gedaan. En die moet je niet zomaar aan de kant schuiven. Hmm, zoals? Nou, als ik zie. Uh, nou, laten we het maar even simpel hebben over kennis. Hè. Uh, tegenwoordig is de neiging om te denken dat kinderen alles moeten opzoeken. Maar ik denk dat het ook prettig is om een uh, stevige basiskennis te hebben. En ik vond het bijvoorbeeld heel belangrijk dat als kinderen bij ons van school afkwamen. Uh, met Genoeg bagage dat ze wel goed konden spellen en dat ze konden ontleden. Mm. En dat ze die breuken er goed in zaten. Terwijl ik aan de andere kant het hele aspect van die sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de school. En je zit toch de hele dag met elkaar, ben je bij elkaar. Het is de wereld in het klein. Mm. vond ik ook hartstikke belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Ja, en hoe zou je dat dan moeten uh, zorgen dat, dat inderdaad dat die brede ontwikkeling er ook is, die basis? Um, nou, ik denk doordat je kinderen uh, in, in, in begint met kinderen het gevoel te geven uh, uh, dat het een veilige plek is, ja. dat, je, uh, uh, dat, dat je ook binnenkomt met een, met een prettig gevoel in de school. Door dus zoveel van mij niet juichend binnen te komen, maar wel het gevoel te hebben. Hier word ik gezien uh, de, en, en ik heb vertrouwen in een leerkracht. En als er in een groep iets aan de hand is... of ik heb het gevoel uh, dat je als kind uh, dat je buiten de boot dreigt te vallen... dat er altijd iemand is die voor je opkomt. Ja. Dat is denk ik de basis, ja. dat, dat gevoel. Die, dat, die warmte die ja. is heel belangrijk. Ja. Ja. Ja. En anderzijds ook dat je leert om elkaar een beetje te respecteren. Ja. Dat je niet elkaar ja. maar uh, ja. continu uh, lastig valt ja. met van alles. Ik maar. neem aan dat u als, nu als kinderboeken schrijven nog regelmatig op, uh, op ja. scholen ook komt. Ja. Is dat raar om dan als oud... Je, zit toch beetje, je staat toch een beetje langs de, langs de zijlijn te kijken hoe ze het tegenwoordig doen. Het is ontzettend leuk. Ja? Ja, ik vind het echt ontzettend leuk. En het rare is dat je toch... En dat is raar. Dat je heel vaak als je binnenkomt op scholen en je bent vijf minuten binnen... dat je weet hoe de vlag erbij staat. Dat je ja, al heel snel voelt hoe zo'n leerkracht tegen zo'n klas aanpraat. Of met zo'n klas praat. Uh -huh. Hoe de kinderen reageren op de leerkrachten. Dat geeft al heel sterk aan voor mij wat de sfeer is binnen een school. Ha. En wat, wat, wat, wat, wat treft u dan aan? De ding ook dat je denkt van, nou, dit, hier zit de sfeer helemaal niet goed? Nee, ik denk als er een, als er, uh, een, een openheid is, dat kinderen naar leerkrachten toe ook open zijn en dan op een aardige manier. Ik bedoel, je kan natuurlijk een grote bek opzetten, maar je kunt ook gewoon uh, een, een, een, de communicatie tussen de leerkracht en de, en de kinderen, dat die zo is, dat die, dat die eerlijk en open is, zonder dat je elkaar meteen uh, onbeleefd gaat doen of lomp gaat doen. Hm. Ik denk dat dat al heel belangrijk is in ja. een school. Ja. Is het onderwijs goed in Nederland, vindt u? Uh, nou, ik heb uh, toch wel moeite de laatste tijd... en ik hoor het ook vaak van, van uh, mensen in de school. Uh, er wordt heel erg ingezet op dit moment op prestatie. He, de toetsen, Die, die CITO-toets waar we het eerder over ja, hadden. Maar ja, maar de CITO-toets is door de hele school heen. Ik hmm. bedoel, uh, mijn kleindochter van vijf, die gaat nu net naar groep drie... maar die komt dus uit groep twee. Die kent al het woord toets en test... En dat, denk ik, en dat is een hele leuke school, waar, waar, waar bewust voor gekozen is door de ja, ouders. Ja. En dan denk ik van, ja, wat, waar zijn we nou toch in godsnaam mee bezig? Het is dus heel erg gericht. En ik hoorde van de week een voorbeeld toevallig van een, een, een ouder die mij vertelde. Zei, ja, dan ga ik naar school en dan vraag ik, hoe is het met ons Marieke? En dan zegt de juf, ik zal even in mijn laptop kijken. En dan klapt ze me open. <lacht> en denk, ja jongens, <lacht> waar zijn we nou mee bezig? Ja. En het is natuurlijk... Te, nou ja, te wijten, het is ook wel een beetje begrijpelijk... de onderwijsinspectie zet heel erg in op dit moment... op het opbrengstgericht onderwijs. We moeten gewoon resultaat hebben, het moet gemeten worden... het moet getoetst worden, je moet dat school laten zien waar je staat. Mm -hmm. En op zich kan ik me daar iets bij voorstellen... Ja, er zit niks mis mee, toch? Nee, dat je, dat je bepaalde eisen stelt, maar je kunt ook doorslaan. En ik heb het gevoel dat op dit moment... je merkt het ook aan leerkrachten dat die zo bezig zijn... met alles te moeten vastleggen in, in hun laptop... Dat ze daar heel veel tijd aan kwijt zijn. Terwijl ik ja. denk, ja. De bedoeling is ook gewoon dat je naar kinderen kijkt hoor. Ja. Dat je ze gewoon observeert en niet alles maar invoert in je ja. laptop. Is het ook niet dat uw handen nog jeuken eigenlijk? Dat u gewoon. Af en toe. Wel, jammer hoor. vindt dat u, dat u geen les meer geeft. Ja, zelf? dat is. Dat is uh, uh, uh, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ik was en directeur en ik stond nog een paar dagen voor de klas. En die combinatie vond ik juist ontzettend fijn. Maar ik zie nu dat de directeuren. We staan bijna niet meer voor de klas, zijn hm. managers geworden. Als ik op scholen kom, zijn het vaak manieren of mevrouwen in kamertjes... die even een handje komen geven en dan weer verdwenen zijn. En dat zou ook niet meer ambiëren. Hm. Nee. Zou u nog les willen geven? Um, nee, niet echt meer. Maar wat ik wel ontzettend leuk vind, en dan geef ik in feit, als ik in een klas kom en ik ga voor zo'n groep staan... dan ben ik weer helemaal thuis, dat gevoel wel. Ja. ja. ja, ja, ja. Um... Ik wil straks met u praten over de, de carrière uh, als schrijver. En dan gaan we het ook nog even bij over dat spelen van die rolletjes... in die, in die uh, verfilmingen van, nou de, van, van de boeken. Ja. <laughs> dat vind ik zo'n mooi fenomeen. Laten we eerst nog even muziek die u heeft uitgekozen. Um, ik heb nog twee dingen staan. Eerst is uh, iets, iets van Haydn, een strijkkwartet. Ja. Is dat de muziek waar u bij schrijft? Of? Ja, ik oh, altijd, ik heb... uh, ja, ik heb altijd ja, ja. klassiek uh, opstaan. En uh, nou, ik vind die strijkkwartetten van Haydn onder andere ontzettend fijn om als. ja, gewoon te draaien en, en te luisteren terwijl ik aan het schrijven ben. Dus ik vind dat hele prettige muziek. Muziek Deel uit een strijkwartet van Haydn was dat. Bent u zo thuis in de klassieke muziek, Jacques Chacrins, dat u ook meteen weet wie het uitvoerde? Nee, nee, nee, nee, dat is echt, ik ben meer een, een genieter, ja, ja. maar niet zo bedreven in het zomaar opleveren van namen. Nee, ik, ik, ik lees het nu ook maar op. Lindsay het Lindsay String Quartet was nou, dit. Dat u het maar weet. Ja. Uh, de, de carrière als schrijver, want in, in 1993 stopt u met lesgeven, ja. afscheid van de school. Lijkt me ook moeilijk op toch om, om, om die, die, die deur voor goed achter je die ja, te was doen. Ja, dat was ook ja. zo. Ik weet dat ik dat ik uh, de school groeide, waardoor ik als directeur steeds minder, uh, ja, eigenlijk steeds minder voor de klas kon staan. Ja. Terwijl ik die combinatie juist zo leuk vond. En ik had het jaar daarvoor mocht ik het kinderboeken schrijven. En dat is natuurlijk voor een schrijver een enorme eer. Uh, en ja, dan, dan kom je op een soort punt dat je denkt, ja, wat, wat, wat wil ik nu verder eigenlijk? Nee. Ook wel eng om dan die, die stap te maken. Nou, absoluut, absoluut. En ik weet dat ik ook op een zeker moment wel, wel een aantal dingen op een rijtje had. En ik dacht, nou ja, dat zou misschien wel kunnen. En ik had met dat kinderboekweekgeschenk ook een buffertje opgebouwd. Ik dacht, nou, stel dat het misgaat, kan ik altijd nog na een paar jaar weer terug het onderwijs in. Uh, en toen weet ik dat ik het eigenlijk allemaal op een rijtje had. En ook zelfs tegen mijn vrouw zei van, nou, uh, we gaan het vieren. Ik ga morgen mijn collega's vertellen dat ik aan het eind van het schooljaar toch definitief uh, stop. En ik weet dat ik s'nachts wakker werd en door overlacht te denken... en ineens op de rand van mijn bed zat en de tranen over mijn gezicht liepen. en ik, ja, Het is een beetje een sentimenteel sentimenteel van. het was wel zo. Je dacht, ik ben je net te gek, ik doe het niet. Ik dacht, ja, ik, dan kan ik dus niet meer s'morgens gewoon naar school... en dan zit ik dan met die kinderen in de kring... En, en, en, en, en dan hebben we het over dat konijn wat dood is... en dat meisje wat zo verdrietig is... en die jongen die zo blij is met zijn beker... En, en hoe moet het dan met dat ene jongetje? Het gaat nou eindelijk zo goed met hem. En wie gaat het dan overnemen? Dus het was een soort <laughs> paniekgevoel. En toen weet ik dat ik het nog twee maanden... dacht ik, ja, rationeel heb ik het op een rijtje... maar emotioneel, dus voor, nog voor geen meter. Dus hmm. toen heb ik het echt nog... Uh, een maand of twee uitgesteld. En toen heb ik het pas aan mijn collega's verteld. Dat dus ik het twee end... maanden uh, rondgelopen met dat idee van... ik moet het ze zeggen, maar... Ja, ik moet, maar ik kan het nog niet. Dat was eigenlijk het gevoel. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, het is uiteindelijk... en ik heb er geen spijt van. Ik heb ja, daarna echt veel meer uh, kunnen schrijven... en ook een aantal ja. andere dingen kunnen doen... Maar het is nog steeds leuk om op scholen te komen. Dat ja, blijft zo. Ja. En dat schrijven is natuurlijk nog steeds hartstikke leuk. Het eerste boek was Die Rotschool met die fijne klas, 1976. Ja. De inspiratie was natuurlijk in het begin vooral de meeste Jaapverhalen. Da da daar, daar zien we gewoon Jacques Vries naar mijn gevoel. Ja. Of niet? ja, dat klopt wel. Dus die, inspi ja. Ja? die inspiratie was, was dat één op één ongeveer? Nee, het is, de, de, de, de kinderen vragen het ook wel eens. Maar het is, in elk Jaapverhaal zit wel een, een, een, een, een deel waarvan je zegt dat komt, is ontleend aan ja. de werkelijkheid. Ja. Maar ik weet wel dat ik de eerste verhaal had geschreven dat Annette Schaap, die het prachtig geïllustreerd heeft, mij belde en zei: uh, zeg aan die verhalen eigenlijk, over jouzelf? Hoe zit dat? <laughs> ik zei, nou ja, goed, ik deelde ook wel spekjes uit. En die maar kon dat, ook, dat wordt natuurlijk minder op de duur, of niet? Nou, het valt wel mee omdat ik natuurlijk dan nog regelmatig op scholen kom. En ik heb inmiddels natuurlijk drie kleinkinderen. Hmm. Dus daar hoor ik ook veel verhalen van. Dus dat, uh, ik heb het gevoel dat ik het nog wel aardig kan uh, bijsloffen. Ja, en, ja. en het contact met de jonge lezers, dat is dus door, die, door die bezoeken van ja, scholen? Ja, dat, dat je met, veel met kinderen praat, uh, uh, dingen voorleest... Uh, kijkt hoe ze daarop reageren, vragen beantwoordt. Mm -hmm. Ook wel zegt van nou, wat vinden jullie nou leuk om te ja, lezen? Dus ja. dat is heel heel breed. Ja, daar zegt u wat. Want het is natuurlijk. Wat je zelf als kind leest, u op uw leeftijd, u heeft natuurlijk heel andere boeken ja, gelezen ja. dan de kinderen van nu. Dus je ja. kan niet meer een boek van vroeger. Dat kun je niet meer. Kun je kunt niet meer die stijl uh, nee, overnemen. Nee, het is, is, is zelfs zo dat ik merk dat ik uh, dat je kinderen. Uh, dat mijn, mijn, mijn eerste boeken eigenlijk uh, zeker in het begin veel trager zijn dan de boeken die ik de laatste jaren heb geschreven. Je merkt gewoon dat het belangrijk is... dat kinderen hebben tegenwoordig, komt er zoveel op ze af... dat als ze gaan lezen, dan willen ze eigenlijk... na twee, drie bladzijden gewoon in het verhaal zitten. Ja. Dus daar moet je echt rekening mee houden. Ja. Om ze eerst het verhaal in te trekken. En als je ze eenmaal hebt, dan kun je alle tijd besteden... om een karakter... Uit de diepe Maar je ogen. moet ze pakken in ieder geval. Ja, je moet ja. ze echt eerst te ja. grazen nemen. Ja. Zeg maar. ja. Dan is nu de verfilming van de ja. is, is bezig. De film wordt in België en Luxemburg gedraaid, als ik me niet ja. vergis. Niet in, niet in Limburg, hè? Terwijl nee. daar wel speelt. Ja, dat heeft voor een deel te maken met locaties. Maar ook helaas met het feit dat op het moment dat bij de provincie Limburg werd aangeklopt om mee te doen. Want ze hebben met tien torens diep wel meegedaan. Zeer enthousiast zelfs dat toen de politieke kleur van uh, de Provinciale Staten zo was... dat ze geen geld meer uittrokken voor films en televisie en andere projecten. Dus dat met gevolg dat de producent is uitgeweken naar België en Luxemburg. Ja. En ja, als je daar de subsidie haalt, moet je het daar ook verfilmen natuurlijk. Ja. En, ja. en dan zien we dus, als die film volgend jaar klaar is... zien we net als in die andere uh, verfilmde boeken van u... een gastrolletje van Jacques Vriens. Ja. ja. ja. Dat, dat, <laughs> hoe, hoe, hoe gaat dat? Dat is... Dat is uh, uh, in samenspraak met de regisseur. Ja, ja, ja. ik roep dan uh, tegen de regisseur... Uh, je, je mag het regisseren, maar ik wil wel een rolletje. <laughs> nee, maar dat, dat is eigenlijk ook een, zo ontstaan. En, uh, en Dennis Bots, de regisseur, vindt dat ook heel erg leuk. Ja. En ik heb zelfs het gevoel dat uh, degene die het script schrijft... Hè, want het is natuurlijk een verfilming van een boek van mij. En Karin van Holst-Pellekan heeft het script gemaakt... net als bij Achtig niet. Mm -hmm. En dat heeft ze echt fantastisch gedaan, vind ik. Het is ook echt een... Ik vind vaak dat die mensen ondergewaardeerd worden, hoor. Want het is toch een, een, een, een heel bijzonder heel vak. Heel belangrijk, ja, ja. Ja, ja. Ik heb zelfs het idee dat Karin toen ook al een beetje rekening heeft gehouden... Om een klein. vriend moet er weer in. Een klein ja, ja. rolletje ja. voor... Uh... Ik, ik snap het wel, want u bent natuurlijk van huis uit... Uh, u heeft uh, altijd uh, op toneel ook ja, willen staan, Ja, he? ja. ja. ja. ja ik heb, uh, mijn ouders hadden een hotel, daar hadden we een toneelzaal. En daar stond ik als kleuter al uh, op het toneel. En ik wilde ook aan het toneel. Ik weet dat ik zelfs nog uh, toelatingsexamen heb gedaan voor de toneelschool. Maar dat is uh, waren geloof ik met 600 kandidaten. En daar werden de achter aangenomen. Dus, uh, en toen is het onderwijs geworden. En daar uh, zijn ook een beetje toneelspelen natuurlijk. Hè. Ja, doe, doe je. Wij, wij kwamen in het archief. Want we zijn natuurlijk toch een beetje gaan ja, ja. van Wat is er over Jacques Viens nog te vinden? We kwamen een fragment tegen te, te, uit 1969. Zo. Uh, van het radioprentenboek van de KRO. Fantastisch. Gaan wij even luisteren. En hier staan we dan met z'n vier aan het begin van onze feestuitzending. Naast me aan de rechterkant staat Roos, Roos Slippers. Ja, en ik zeg dus voor de 475ste keer in het radio Prentenboek. Goedemiddag allemaal. 475 keer. Ik ben pas aan de 25ste. Ah, dat zegt Lieke van Bommel. <laughs> zeg Lieke, ik vraag me af wanneer wij samen de 475ste keer halen. Dat ja. zou in 1984 zijn. Of en zijn dat mee. is Jacques Friens, die jullie buiten de... 25 keren nog wel eens meer hoorden. Hé! Hey. Wie komt daar nou binnen? Wat is dat nou? Ach, Sjaak, dat zie je toch. Dat heeft te maken met de wedstrijd. Oh ja, natuurlijk. Nou, jongens en meisjes, spits je oren en schrijf het op. Het gaat er namelijk niet om wie er hier is. Nee, het gaat erom, als je deze naam hoort, aan welke bekende persoon uit het tv-spel denk je dan? Bijvoorbeeld, stel je voor dat hier zou binnenkomen Hoss Cartwright uit Bonanza dan moet je niet opschrijven Hoss Cartwright... maar dan moet je opschrijven iemand die erbij hoort. Dus bijvoorbeeld Paul Cartwright of Little Joe. Geheimzinnig allemaal, hè? Maar ik zou zeggen, luister maar eens goed... en telkens als er in de uitzending iets over de wedstrijd komt... dan eh, hoor je dit instrument. <tieding> Dat is de tune van het Printboek trouwens. Dat ja. er, 1969, ja. wat, met welkere gevoelens luistert u naar dit verhaal? Ik hè? vind het fantastisch om te horen. Ik heb toen Frieke Lans uh, uh, uh, uh, uh, bij het Radio een uh, uh, aantal... Uh, Want wat was dat voor een soort programma? Uh, uh, het, was, uh, het was zelfs een programma uit mijn eigen jeugd. Het bestond al erg lang onder leiding van Wim Quint en Roosmarie Lippes. En het was een soort ja, uh, uh, magazine-achtig programma. Uh, uh, iedere zondagmiddag met een hoorspel en een documentaire en een interview... en nou ja, van alles en nog wat. En ik luisterde daar als kind naar... en later ben ik dus uh, ja, door toeval uh, daar terechtgekomen... en presenteerde dan freelance uh, ook nog bij het Radio-Printenboek toen. toen... <lacht> maar leuk om te horen dit, Ja. Bijzonder. Ja, ja, ja. ja, ja. En die, die, wat ik zeg, die diccio, ja is het is echt 1969, andere ja. tijden. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Had u nu toch niet liever in die, die richting door willen gaan? Ook dat acteren bijvoorbeeld? Uh, nou, ik moet zeggen, wat, wat, bijvoorbeeld wat radio betreft... ik heb toen zelfs nog een, een maand of drie bij de KRO gewerkt. Toen kwam ik net van de, van de, van de, van de kweekschool, heette toen nog, de BABO af. De BABO, ja. En uh, uh, toen deed zich een vacature voor in, Amst in Amsterdam. Toen kon ik daar voor de klas en toen ben ik ja, ontzettend gaan twijfelen. Ik dacht, ja, ik vind die radio ook ontzettend leuk, maar ik... Ik wil ook eigenlijk graag kinderen zien en voor de klas. Want ik zat bij de radio bij, onder andere bij het Radio Printenboek, maar ook bij schoolradio. Mm -hmm. ik dacht, ja, ik zit hier schoolradioprogramma's te maken en ik heb nog nooit een eigen klas <lacht> gehad, dus dat was een heel <lacht> raar fenomeen. Dus toen ben ik uiteindelijk uh, toch heb ik daarvoor gekozen, moet ja. ik nog wel freelance uh, uh, het Radio Printenboek blijven presenteren. Ja, dat ja. is dus wel heel lang geleden. Nee, een toneel achteraf gezien moet ik zeggen dat ik, ik vind het ontzettend. Ik sta nu ook op het toneel, ik heb een eigen voorstelling. En zoals rond de kinderboekenweek, dan uh, heb ik iets geloof, van tien voorstellingen staan. En dat vind ik heel erg leuk. Maar met als dat met al... die zoon ook het land ja, doet, ja, ja, ja, Die is, doet de techniek dan. Die, die doet uh, alle techniek. Yeah. Die is daar erg goed in, moet ik zeggen. Maar die, die, uh, als ik die dan gedaan heb, die voorstellingen... Ik verheug me er vreselijk op. Maar als ik het dan... Dan denk ik, nou fijn, dit niet nog een keer. Nee, nee. Dus ik denk niet dat ik als acteur gelukkig zou zijn geweest <laughs> om 85 keer... Uh, ik vind het knap dat mensen dat kunnen. Yeah. Met zoveel energie. Maar ik, uh, nee, ik vind dit ontzettend leuk, maar het hoeft voor mij niet zo. Uh, geen honderd keer. Nee, en ja. hoe vaak moeten, uh, hoeveel takes uh, uh, is er bij de opnames van bijvoorbeeld de oorlogsschreimen nodig geweest om dat ene stukje op te nemen? Nou, dat waren. het zijn uh, drie scènes. Ik ja. heb drie, drie korte scènes. Nou, daar zijn ze dan toch wel met één scène een paar uur bezig. Toch wel. En, en dat heeft. Uh, je denkt dan heel even dat het, aan, dat het aan jezelf ligt, maar het heeft ook te maken dat steeds het camera-standpunt. Ah ja, ja, ja. Ik speel namelijk de hoofdmeester en ik kom de klas in met het meisje die voor het eerst op school komt. Het hmm. Maartje heet ze. En het blijkt achteraf een Joods meisje te zijn. En ik breng haar de klas in als hoofdmeester. En dat moet natuurlijk dan van drie verschillende... vier verschillende ja. standpunten het is gefilmd worden. Maar het, is, het acteren is goed? Ik, ik had de indruk van wel. Ik, Dennis was heel tevreden, moet ik okay. zeggen. Ja, goed. <laughs> nou, we, we gaan, we gaan het komende jaar, of de komende jaren eigenlijk veel van u uh, al merken... hoop ik, als, uh, ja. als kinderboeken ik zit nog steeds even naar die ketting te kijken. Want u heeft hem toch wel mooi omgehouden. Ja, ik dacht, laat ik hem omhouden. Maar ja, het is ook misschien dat Ted kijkt. Dan Ted van hij is gedragen echt. Maar nu alleen voor het radioprogramma. Goed, dank u wel. Ik wens u daar veel succes bij, Jacques Vriends. En het volgende boek is al bezig, wordt gecompensipieerd. In september ik begin met een nieuwe serie. Die heet de kinderen van het kattenpleintje. En het eerste deel heet Steffi en de mislukte inbrekers. Het wordt een hele vrolijke... Nieuwe serie waarmee ik begonnen ben. Oké, okay. veel succes daarbij. Dank je wel. Dank u wel dat u uit Gronsveld grondsveld hier naar Hilversum wilde komen... om uh, dit gesprek met mij te voeren. En tot een volgende gelegenheid. Uh, Dank dus. Uh, dat was Opium voor dit uur. Het is drie minuten voor, voor vier. Na het nieuws gaan we door nog even tot de half vijf. En dan nemen we een kijkje in de platenkast van Schijfde Mensje van Keulen. Wat staat er allemaal in die platenkast? Heel veel kan ik u melden, maar dat hoort u straks. Tot zo, nationaal van 4 uur.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 een rood bord witte uh, letters een oh. groot oh, oh, dat is dan, dan moet bij Vodafone zijn denk ik. We hebben een groen bord. Ah, Vodafone. Eh uh, ik die even? Uh, geen probleem. Een succes in Kloten. De ballen. Dag. Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en en krijg je 1 gigabyte data internet in 43 voordelanden. Power to you, Vodafone. SMS nu bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur Dit is Radio 1.